True.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 It was just another foolish quarrel Won't you end it with a kiss And just remember this Except the time I said I love you I didn't mean a word I said I didn't mean a word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 Really? So please forgive this helpless haze I'm in. I've really never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 Hier in CFM blaas hij uh, het nummer Almost Like Being in Love. Alweer de liefde. <mog> was een van de grootste bassisten uit zijn tijd, Charles Mingus, inmiddels ook alweer 30 jaar geleden overleden. Hij had een big band en het is natuurlijk niet zo vreemd dat hij daarin vaak de hoofdrol opeiste, zoals in deze Duke Ellington klassieker Mood Inigo. En ik wil even in herinnering roepen, Duke Ellington was niet alleen de componist, was ook nog Charlie, nee het is Bani Bigard, de kleinatist, schreef er een nootje aan mee. Kortom, schitterend uh, stuk werk. Ja, heel apart ja. uitgevoerd. Um, ja, ik heb nu iemand uitgezocht die ik eigenlijk zelden of nooit draai. En dat is namelijk uh, Miles Davis, de trompetist. Ik heb wel diverse cd's van hem, maar eigenlijk ja. Ik heb vaak, wat moet ik met deze man? We hadden het er straks over Tholonius Monke, Tom. Ja. Ik heb een stuk uitgekozen uh, waarin Miles Davis met zijn mannen speelt. Round Midnight. <tom> Thank you. En uh, zo zit het uh, eerste uur ZFM Jazz er vanmorgen alweer op. En uh, gaan we naar de klok van, uh, van elf toe. Vanmorgen werd uh, het eerste uur werd samengesteld en gepresenteerd... door uh, Tom Hendricks en Hans Sandsbergen. Die dit met veel plezier voor u hebben samengesteld. En natuurlijk gepresenteerd. Goed, uh, ja, u luistert naar uh, There Is No Great Love. Natuurlijk Miles Davis. Maar uh, na het nieuws... En de reclame zijn we weer terug met een uur ZFMBS. Tot dan.